...met het NOS-journaal. En is de schuld opheldering blemen problemen op het spoor. Ze wil weten hoe het komt dat de afspraken van vorig jaar niet worden nagekomen. Er is onder meer afgesproken dat de reizigersinformatie zou verbeteren. Net als de samenwerking tussen de NS en ProRail. De Tweede Kamer eist een spoeddebat over de problemen door het winterweer. Ook vandaag rijden er in grote delen van het land nauwelijks treinen. Van en naar Utrecht, waar meer dan duizend reizigers zijn gestrand... ...rijden nog de hele avond alleen stoptreinen in pendeldiensten... Later vandaag maakt NS bekend hoe de dienstregeling van morgen eruit ziet. In Moskou zijn grote demonstraties gehouden van voor- en tegenstanders van premier Poetin. De organisatoren beweren allebei dat er een enorme opkomst was van meer dan 100.000 demonstranten bij hun eigen protest. In het hele land werd vandaag betoogd voor vrije verkiezingen. Volgende maand kiest Rusland een nieuwe president. De kaartjes voor Lowlands waren vandaag opnieuw binnen twee uur uitverkocht, net als vorig jaar... Het festival wordt in augustus gehouden. De kaartjes zijn dit jaar 20 euro duurder. Volgens de organisatie van Lowlands komt dat door het hogere BTW-tarief. De Amerikaanse skiester Lindsay Vonn heeft haar 50ste overwinning in de wereldbeker behaald. Ze won in garmisch Partenkirchen de afdaling. Vonn heeft nu 25 afdalingen gewonnen. Daarmee staat ze tweede op de eeuwige ranglijst. Achter de Oostenrijkse Annemarie Moser-Prull. De alternatieve Alstede-tocht in Oostenrijk is gewonnen door Jens Zwitser. Hij deed over de tocht van 200 kilometer over de Weissensee iets meer dan 5 uur en 40 minuten. Bij de vrouwen won Carla Zielman. Zij deed er ruim een uur langer over. Het weer vanavond en vannacht koelt het sterk af. Het wordt vannacht tussen min 10 en min 15 graden. Morgen bewolkt met in het uiterste westen wat lichte sneeuw. Middagtemperatuur dan rond min 3 graden. Dit was het internationaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden vandaag plaats op de A5 Hoofddorp Haarlem tussen de knopende De Hoek en de Raasdorp. En op de A29 tussen Rotterdam en Dinterloord. Tot zover de verkeersinval. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 En die gaan we straks even bellen. Ja, die bellen we zo meteen. We even. gaan hem feliciteren en uh, ja. vragen hoe hij deze avond heeft gevonden. Hé, hey, uh, elke week een item hier bij View. in de opening, het nieuws van de week. Uh, wat is jouw nieuws van de week? Ja, mijn nieuws van de week, ik, ik organiseer elk jaar het kinder, Ja. En dat is een kindertalentjacht. En vorig jaar had Brittany gewonnen, hè? Ja, die zat in de Voice Kids. Ja, dat ja, was ik mijn ik heb het gezien. Met... Oké, okay, dus, leuk, uh, ja. Ja, ik ben er best wel trots op, weet je. Het is toch een soort van ontdekking, een talentjacht.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 Ook gaan we straks natuurlijk even bellen met de winnaar van de Voice of the Talent. Of Talent of the Voice, ja, ik eigenlijk Ja, Talent zeggen? of the Voice. En we gaan vragen wat hij van de avond gisteren En Michel Wolzink in de studio. Er staat een paal in de kerk. Woehoe. Hier is Circus Custers en verlies staan niet aan te gaan. Met mijn mond vol tanden. Nee, ik heb nog maal. Wel mijn woordje klaar. Het is net of na. Nou. Alles is veranderd. Sprakeloos. Zo onbeholen. En zo raar met een rood hoofd in de hoek en weer voor het bord of ik alleen maar ouder mag een centje wijzen wordt ver ver ver oor. ver ver ver ver ver ver ver ver ver ver ver ver ver Dingen. gewoon is het bij mij echt wel gek genoeg lijkt wel ladesad zo loop ik te is is toch al dagenlang niet in de kroeg net als op het schooplijn voor de allereerste keer laat het bel me bellen Daisy komt kom niet meer verliefd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 Je zou het nog kunnen doen In me uh, Meer informatie Ik wil ThePirateBay.nl nee, aan? Er komt iemand aan Een gast aan. Oh, een gast Zometeen daar meer informatie over Eerst muziek van Oh, wat is dit goed zeggen Likkie Lee Dit is I Follow Riffers op ZFM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 Geschreven en gemaakt. Er staat een paal in de kerk. Ja. Nou, dan kan je wel weten waar het over gaat, natuurlijk. Mm -hmm. Carnaval. Oh. Gezellig, toch? Gezelligheid. Carnaval is binnenkort, vindt het plaats. En we gaan meteen even bellen over zijn nieuwe hits Ja, en nu het volgende. Ja. Roy, um, jij bent hier, ja, je bent hier uh, alweer een tijdje vrijwilliger. Dat en wij dachten, we zetten hier in het zonnetje.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 Wat zeg je, Roy? Ben jij morgen de sigaar? Ben ik morgen de zigeuner? Denk ik dan maar wel. <laughs> wow, wat is dit? Het is hier, uh, ja, Roy, van Rudy. Het is hier helemaal, uh, helemaal wel uh, leuke. Uh,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 En, uh, en dan krijg je in één keer met een media-aandacht, en dan, uh, ja, dan zie je wel wat er gebeuren kan. <laughs> heb jij heb verder ervaring als zanger? Uh, ik ben uh, sowieso al twintig jaar in, uh, in de muziek. Uh, oh, oké. Okay. Ik ben altijd zanger geweest in, uh, in, een, in een band, zeg maar in een coverband. Ik heb altijd uh, commerciële muziek gemaakt. Oké. Okay. En sinds uh, 2010 heb ik de stoute schoenen aangetrokken en uh, heb ik een Nederlandstalige uh, circuitmaatsch ingedoken alleen. Ja. Ja, dus uh, ik, ben, uh, ik ben al een tijdje bezig, dat wel.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 Dus vandaar dat ik de volgende dag werd gebeld door de lokale omroep. Die zeiden van, nou heb je het meegekregen, de commotie van allemaal gebeurt. ja ik heb er wel wat van gehoord. Maar dan lijkt het ons in ieder geval een uitdaging. Wij willen jou uitdagen om binnen een week een nieuwe versie op Er staat een paard in de gang te schrijven over de Paalmans Act. En dan dagen wij je gewoon uit, ga je die uitdaging aan? En zo is het eindelijk begonnen. En dan heb ik gezegd, ja die uitdaging is mooi, lijkt me leuk, ga ik doen.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 En, uh, en, en later toch weer uh, overroeld door André van Duin zelf. Die zei van ja, kom op, het is carnaval, het is met een knipoog, laat die jongen lekker zijn nummer uitbrengen. Dus vandaar dat we nu wel de goedkeuring hebben, en dat hij nu officieel dus gelanceerd is. Nou, gelukkig, want het is wel een uh, knaller van een hit, moet ik eerlijk zeggen. Hij heeft ja, zelfs ik, in de telegraaf ik, gestaan, hè? Ik, ik, ja joh, ik, ik werd uh, door de heiden en verder werd gebeld en uh, <laughs> werd reed, ja, tuurlijk, omdat het, het, het, het, het, het, het, het gebeuren. Daar was al heel veel aandacht aan geschonken, ook al landelijk, ook door de, door de telegraaf onder andere. Ja, een paar mensen, zei ik, dacht, ja, in een kerk, dat moet natuurlijk niet kunnen. Dus, uh, uh, daar, en, dus daar ging het ook over, eigenlijk over. En, en mensen waren, ja, het hele wereld stond op van, wat is dat, wat is daar gebeurd, jongen, in En toen men begreep dat ik daar een liedje over ja, geschreven had, of in ieder geval een nummer van André van Duin daarop aangepast had. Ja, toen bedoelde de hele media op mij natuurlijk van, wat gebeurt er nou, jongen? Komt iemand met een liedje uit daarover? Ja, en dan gaat het in één jaar een sneeuwbaleffect, in één keer wordt echt een, een hele grote bal die gaat rollen, dus uh, ja, ja voor mij natuurlijk allemaal heel mooi, uh, heel mooi meegenomen, want uh, dit is natuurlijk wat je normaal eigenlijk wilt, uh, wilt en nodig hebt, kijk, je hebt, je hebt gewoon de media nodig, dat, uh, dat ze het oppakken en denken van, op, dan krijg je die boost, dat de mensen in één keer allemaal gaan kijken van, wat is dat toch? Ja. Dus wat dat betreft ben ik daar natuurlijk heel blij mee. Nou, er hebben wij... natuurlijk ook minpuntjes aan zitten hoor, maar ik krijg ook berichten van mensen die mij al van alles verwensen natuurlijk die er helemaal niet uh, van verdiend zijn en het helemaal niet leuk vinden. Dus daar krijg je natuurlijk ook, Er zijn ook ja. heel veel negatieve dingen. Dus het is niet allemaal positief, maar goed, over het algemeen de meesten wel. Dus dat da da da da da is natuurlijk leuk. Nou daar zijn wij uh, in ieder geval blij mee, want die positieve vibe hadden wij ook en daarom uh, wilden we ook snel in de uitzending hebben en ook nu gewoon snel dat liedje draaien, want uh, ja. wij worden er vrolijk van. Nou, nou, dat, dat, en dat was de bedoeling. Het is allemaal met een knip overdoeld en, en niemand om, om niemand te kwetsen. Het is hier gewoon een gebeurtenis, het is iets wat gebeurd is en daar zing ik over. En volgens mij is hij nog wel aardig gelukt, ja. Ik ben er ook, ik word er ook blij van. Nou konden hem snel aan, dan gaan we hem snel draaien. Eh, helemaal goed. En in ieder geval vast bedankt voor de aandacht. Ja, ja, ja ook en, dankjewel. Allemaal een heel fijn weekend. Je, en, jij hier ook? Komt die dan, ja, hier komt hij dan best wel Er staat een paal in de kerk. Wat staat er? En Esta... Wat ik je nu vertel is misschien een raar verhaal. Met carnaval staat er bij ons in de kerkenhaal. Er staat een baal in de kerk. Hey, er staat in... Zitten messen allen in een hele grote kring. Een danseres hangt aan die bal en doet gewoon haar ding. Er staat een paal in En zegt dat er niet kan en ook niet thuis wordt in de kerk. Maar zelfs onze pastoor kijkt toe en zegt dit is Gods werk. Er staat een paal in de kerk. Hij staat er nog steeds. Ja, ja, een paal in de kerk. Oh, oh, oh, oh een paal in de kerk. stop a... <laughs> above go sailing by I found my meaning in the This life, clear white is flying in my eyes. Underneath a blue blue sky, the waves come rolling in with the tide. You seldom seem to smile. I don't know why. Cause I've been. Ik Liedje van Warcoon en Love You More. Zo! We zaten dan middag hier bij ZFM. Nou ja, middag, bijna avond. Het is uh, tien voor zes. Je luistert naar Entertainment View. En het, um, ja, het doet me erg pijn uh, om dit te vertellen. Maar vooral aan de mannelijke luisteraars. Maar het is onderzocht. En het is dus waar. Vrouwen parkeren beter dan mannen.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 Ik ja. geloof het niet allemaal. helemaal. Weet je, het gerucht gaat dat Pascal een beetje teleurgesteld is over het feit dat hij geen prijs heeft gewonnen. Is dat zo? We gaan het gewoon vragen, Roy, wat, uh, wat uh, is hij nou teleurgesteld? Nee, ik hoor net van niets, zegt hij hier zo. Dat oh. wil ik wel van hem zelf horen. Oh. Oh, ik hoor net dat hij je kompion in je bedrijf al bijna is en ja, daardoor is hij niet teleurgesteld. hoor.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 Ja, daar weet ik eigenlijk ook niet welke, Roy. Ik ja, geloof ik deze, Roy. Hé, hey, uh, Roy. En die beneden zit. Nee, <laughs> boven. die heeft dat mij uh, verteld. Hé, hey, uh, Roy Haldeman. Hoe, hoe ziet het daar eruit? Hoe vinden ze het? Ja, hoe vinden jullie het eigenlijk hier zo? Ja, het is leuk uh, aangekleed. Het is leuk aangekleed, hoor ik hier zo. Dat is ook wel eens geest. Uh, Daarom. Een beetje Na koud, hè? Is het een beetje koud hier? Een koud zweertje. Ja, nee, het is hier lekker warm, hoor. Die kaartjes maken het lekker warm. Oké. Okay. Kijk, hey, de volgende keer moet je wel de zweerverlichting ook aandoen hè? dat heb je niet gedaan. <laughs> TL Lappen Pascal, Pascal. moeten uit hè. Wat ben je opstandig? Ik bedoel, bij Hey, ga lekker zitten, ga lekker Geniet genieten van, van je eten. niet ervan. Hey, heb je altijd al um, Frans Bauer samen met Tiger Crews willen horen? Nee, In met? Nou ja, liever niet. Nou dat hoor je zometeen dus na gitaarmuziek. Hier zijn de Romantics op ZFM In de categorie in the, the Romantics And What I Like About You Je kent, nou ik weet zeker dat je die kent Frans Bauer, heb je E4Mite En Taya Cruz, Dynamite Nou er is weer iemand origineel geweest En die heeft van beide liedjes één liedje gemaakt Oftewel een mashup is gemaakt door Roel Regelink. Taya Cruz, Frans Bauer Heb je Dynamite voor mij Nou, wow, het blijkt maar weer een ideale liedje te zijn voor elk raar. Dus het, John, hou je van Nederlandstalig? Heb je Frans Bauer? Hou je van de hitjes? Dan heb je Tyre Cruise te vinden op uh, YouTube. Heb je Dynamite voor mij, Tyre Cruise en Frans Bauer? Zometeen uur twee, Entertainment for You. Maar eerst heb ik hier Oasis.